1 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Goedemiddag. Klopjacht in Frankrijk naar neersteken militair. Onrust in Stockholm neemt langzaam af. En Arjen Robben is dé held van München na de Champions League winst. Het weer in het zuiden en oosten is er nog wat motregen. In de rest van het land zo goed als droog. Vooral aan de kust schijnt de zon. En het is tussen de 12 en 15 graden bij een stevige noordwestenwind. Morgen wordt een mooie dag met veel zon en 20 graden. De Franse politie is nog steeds op zoek naar de man die gisteren een militair in zijn nek heeft gestoken. De aanval gebeurde op een station in de wijk La Défense in Parijs.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 President Hollande heeft opdracht gegeven om een verband met de aanslag van woensdag in Londen te onderzoeken. Toen werd een Britse militair gedood door twee mannen met een mes en een beel. En de vergelijking is snel gemaakt. Er zijn duidelijke overeenkomsten, maar toch ook verschillen met wat er gebeurd is in Londen. Gisteravond was het ook een militair, het was ook een steekwapen en ook op klaarlichte dag...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 Zij Sander van Horen. Er wordt gevoetbald Utrecht-Twente. Ragna Niemeyer. 10 minuten nog tot aan de rust. En de verrassing, voor zover uh, ja, je daarvan mag spreken, bij de 0-1-stand is een uh, feit. Want Twente is op voorsprong gekomen. Nou, is dat nog niet genoeg om naast Utrecht te komen. Na die 2-0 van afgelopen week in Enschede. Maar toch een werelddoelpunt gezien van Dusan Tadic. Het begint allemaal op links bij Bjelland naar Castanjos. Thadis komt in balbezit, staat recht voor de goal van Robin Ruiter. En die Thadies haalt dan prachtig uit, terwijl nu ver de bal hoog over de goal van Ruiter de tribune inschiet met fanatieke Utrechtse supporters. Maar vanaf een meter of twintig met links keurig netjes ingedraaid, net niet in de kruising. Doelman van Utrecht, Robin Ruiter zoals gezegd, stond aan de grond genageld en hoorde die bal alleen maar in het net ploffen. Twente dus op voorsprong. Je voelde het een klein beetje aankomen in de wedstrijd. Utrecht was het initiatief kwijtgeraakt. Liet Twente met name op het middenveld meer voetballen. Het werd ook stil in het stadion. En in die fase staat Twente dus. is Twente op een 1-0 voorsprong gekomen. 10 minuten nog tot aan de rust. En als er nog eentje bij gaat, ja, dan staat het gelijk... en begint het spel eigenlijk weer van vooraf aan. Ja, voor het ticket om Europees voetbal, Utrecht en Twente... ja, wie zich daar helemaal geen zorgen over voor te maken... is Bayern München, de spelers daarvan. Na twee verloren finales in drie jaar... was het dan eindelijk zover gisteravond. De Champions League werd gewonnen met 2-1 van Borussia Dortmund. Held van de avond was Arjen Robben. Hij bereidde het eerste doelpunt voor... en maakte zelf de winnende treffer. In München volgden de achtergebleven fans natuurlijk de wedstrijd vol spanning. En correspondent Tim de Wit keek met ze mee... en was getuige van de enorme ontlading na het laatste fluitsignaal. Geil, oh, geil, joh. Ik zo geil. Gratuleren. Het kan niet meer. Het kan niet meer, jongen. Mensen worden echt helemaal gek. Ik heb dit nog nooit gezien mensen in alle staten. Bayern, München!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 Zelfs in die blessuretijd na die 2-1 was het toch nog spannend of we het wel zouden halen. We hebben zo <laughs> Ik heb zelfs gehuild, zegt ze. Zo ongelooflijk fantastisch vind ik het dat we gewonnen hebben. En Arjen Robben, hoe heeft, heeft u nou naar hem gekeken? Ik ben geen vriend van Arjen Robben, maar het probleem is dat hij er is als hij daar zijn moest. Ik ben nooit echt een Robben-fan geweest, zegt deze jongen, maar ja.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 Zeker, ja, ja. Je ziet heel veel foto's van Robben op de voorpagina's... ...de man of the match eh, gisteravond. Je ziet hoe hij de beker kust, hoe hij vol ongeloof wegrent naar zijn doelpunt. Eén minuut voor tijd, ja. Hij ligt hier in de media vaak onder vuur in Duitsland. Hij zou te egoïstisch zijn, te weinig een echte afmaker... ...maar daar lees ik vandaag even helemaal niks over. Robben is de held van München. <coughs> en wat je verder ziet is dat iedereen het heeft over de bevrijding voor Bayern. Er is echt een last van de spelersgroep. Afgevallen schrijven veel media... Hij ze gevoelde dat hier in München gisteravond ook wel, moet ik zeggen. Want door die twee verloren finales, je had het er al even over... in de Champions League de afgelopen jaren, ging toch het idee ontstaan... dat Bayern geen echte winnaars in zijn elftal had. Leuk voetbal, maar prijzen pakken, ho maar. Nou ja, daar is gisteravond uh, eindelijk mee afgerekend. Ja, er werd dus feest gevierd. Dat gaat ook weer gebeuren natuurlijk bij de huldiging. Wanneer is die? Nou, dus er zou eigenlijk vandaag een huldiging zijn... maar dat gaat helaas niet door tot teleurstelling van vele fans in München. We krijgen geen uh, grote balkon hier vanmiddag, geen rijtour door de stad... Want de trainer van Bayern, Joep Heinkes, wilde dat niet hebben. Omdat hij, zoals hij zei, eh, vandaag wil beginnen met de voorbereiding op de Duitse bekerfinale. Die wordt namelijk op 1 juni gespeeld, komende zaterdag dus. En eh, daarom, zei Heinkes, willen we pas op 2 juni een grote huldiging houden in München. Maar dan maar meteen met alle prijzen die we gewonnen hebben dit jaar. Eh, wat we wel krijgen vanmiddag is een kleine huldiging op het vliegveld. Bayern land vanmiddag om 5 uur weer in München. En dan zullen ze eh, de cup met de grote oren... of de Henkelpot, zoals we hem in het Duits noemen, aan de fans showen op het vliegveld. Maar daarna gaat iedereen gewoon naar huis en keurig op tijd naar bed. Althans, dat is de planning. Nou, kijk of het ook gebeurt. Dankjewel, Tim. We gaan weer naar naar Niemeyer. Spannend daar, Utrecht Twente. Staat 2-0 voor FC Twente. Binnen anderhalve minuut staat FC Twente naast FC Utrecht. En dan spelen we nog altijd 6,5 minuut in de eerste helft. Actie op de achterlijn van Chatli, die nog bijna Leroy ver vindt voor het doel. Het wordt uiteindelijk na een Utrechtse ingreep een hoekschop. Ver stond te wachten op de penaltystip, maar hij was wel de man die breed paaste naar Chadli. Anderhalve minuut na die goal van Dusan Tadic dat prachtige schot. Deze was zo mogelijk uh, nog een tikkie fraaier. De kogel van uh, Chadli in dezelfde linkerbovenhoek als Tadic. En uh, zo staat het gewoon 2-0 voor FC Twente. De schade zou in deze fase van de wedstrijd zelfs nog groter kunnen worden. Want er is veel druk van de ploeg van Alfred Schreuder... Die met twee handen in de lucht voor zijn dugout stond. Een minzaam glimlachje zag ik op het gezicht op mijn televisiescherm. Bij de voorzitter van Twente, Joop Munsterman. Dit is een wedstrijd die nog heel mooi zou kunnen worden. Voor zover hij dat met deze stand natuurlijk al niet is. 2-0 voor Twente. Na de 2-0 in de eerste wedstrijd voor Utrecht. Wereldkampioenschap Powerboat Racen voor de kust van Scheveningen gaat niet door omdat de golven te hoog zijn. Daardoor kunnen volgens de organisatie de reddingsboten niet uitvaren. Aan de coureurs ligt het niet, zegt de organisatie. De racers die, die willen graag, uh, maar dat is altijd een discussiepunt. Uh, we gaan altijd voor de veiligheid. En als we rescueboten die daar klaar hebben liggen, als die water gaan scheppen door de, door de hoge golven, ja, dan kunnen we het gewoon niet riskeren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 De man die vannacht in Amsterdam werd neergeschoten op een dansfeest in het Scheepvaartmuseum, is aan zijn verbondingen overleden. Een Amsterdammer van 25 is opgepakt. Er is nog niets bekendgemaakt over wie die doodgeschoten man is. Volgens de politie werd er geschoten bij een uit de hand gelopen ruzie. Veel bezoekers van het feest zagen het gebeuren, zegt de politie.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 Maar we even terug naar de wedstrijd tussen Utrecht en Twente. Want dat ging snel met die treffers. Rachmanine Meijer, gaat het nog gebeuren daar? Gaat Utrecht het echt uit handen geven? Ja, het zou zomaar kunnen. Het is ook niet makkelijk geweest. 2-0, je zegt het. 3,5 minuut nog de voetbal in de eerste helft. Wat moet je als trainer zeggen als iedereen in de stad het er eigenlijk al overheen is... is dat het uh, gebeurd is, dat je er bent, dat je weer Europa in mag gaan. Dat is altijd lastig. Goed begin gezien van FC Utrecht. Met mogelijkheden veel druk. Een vrije trap die maar net overging van Torenstraat Daarna kansen voor Orenmoe maar staat 2-0 voor Twente. Dat misschien wel wil zien door te drukken. Tadic staat helemaal vrij bij een ingooi van Bengtson. Hij staat vrij op links kan. Misschien met rechts voorgeven. Maar daar staat Van der horen in de weg. Tadic protesteert nog wat voor Hens. Maar daar ja, wil scheidsrechter Danny MacKelly niet aan. Minder dan drie minuten. Het is uh, leuk om aanwezig te zijn vanmiddag in de Galgenwaard. Dat geldt voor mij en mijn collega's. Maar ik denk dat de meeste mensen hier in de Galgenwaard iets anders hadden willen zien. 2-0 voor Twente. Het Braziliaanse voetbaltalent Neymar da Silva Santos junior, kortweg Neymar, heeft zijn keuze gemaakt. Hij tekent morgen een contract bij FC Barcelona. Neymar zou ook een aanbod hebben gekregen van Barcelona's aardse rivaal Real Madrid. De transfersom zou 28 miljoen euro zijn. de Aranska Rus is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlandse verloor kansloos in twee sets van de Italiaanse Sarah Errani. Die stond vorig jaar nog in de finale van het toernooi in Parijs. Later vandaag speelt de andere Nederlandse Kiki Bertens... tegen de Roemeense Kirstea. En de beachvolleyballsters Madeleine Meppelink en Sophie van Gestel... die hebben het Grand Slam toernooi in Corrientes gewonnen. Het duo versloeg in de finale een koppel uit Brazilië in twee sets. Twee door de overwinning... hun eerste plaats op de wereldranglijst. Dan naar de verkeersinformatie. Naar René Passet bij de AWB. René, Hij groeit gestaag. Die file op de A12 Den Haag naar Utrecht. En hij staat er al sinds vanochtend vroeg vanwege werkzaamheden. Tussen nieuwe brug en Harmelen inmiddels 6 kilometer. Gisteren was er ook veel vertraging eh, op die A12. Het is verstandig om om te rijden. Komt u uit Den Haag vanaf het Prins Klausplein? Kunt u ook via Amsterdam rijden? En dan de A9 en de A2 pakken. Vanuit Rotterdam is ook de optie eh, via Dordrecht en Gorkum een mogelijkheid. Dan nog even kort de belangrijkste punten van dit NMS-journaal. Politie in Parijs maakt jacht op de man die gisteravond een militair op straat in de nek stak. De onrust in Stockholm is nog niet voorbij, maar afgelopen nacht was het al veel rustiger volgens de politie. En München moet nog even wachten op de huldiging van Bayern. Ze komen vandaag terug op het vliegveld. Maar vanwege de bekerwedstrijd moeten de, moeten de teamleden fit blijven en wordt het feestje pas later echt gevierd. Dit is Radio 1. Max, Welkom bij deze En De Haarjongen klopt hij hier over de stil Ja, is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, te gast dit uur Piet Schrijvers, oud-voetballer bij onder meer Ajax Twente. We kijken terug op zijn uh, mooie glanzende carrière, ook op het afgelopen Eredivisie seizoen. Vliegende Kiep Jules van der Wart is op pad. Hij praat met voetballer Adrie van Tichelen over uh, dienstherinneringen aan het EK voetbal van 88... Op het antwoordapparaat de vraag over de Champions League. Wat zegt het woord Champions nog in de titel... als het niet alleen meer tussen landskampioenen gaat? Tom Eggers reageert. Tom van Sport. En we bellen met Mirjam Aakster. Ze maakt een documentaire over voetbal... van en door lichamelijk en of geestelijk gehandicapten. Het zogeheten G-voetbal. Vragen aan Piet Schrijvers kunt u stellen op de website deperstribune.nl. U kunt dat ook via Twitter doen, Pestribune. En de wedstrijd Utrecht-Twente, 0-2, op weg naar Europa. Maar wie van de twee? U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Piet Schrijvers, ja, jij kijkt natuurlijk belangstellend ook naar Utrecht-Twente. Ja, zeker. Ja, wat denk je, gaat Twente het nog redden? Nou, ze zitten nu natuurlijk in de, in de roes... Die, die eigenlijk niet weg kan, kan vallen. Als je dus uh, binnen vijf minuten in één keer twee goals maakt en twee beauties. Ja, ja dan zeg ik ook, uh, gezien al zo'n beetje de eerste helft, een kort stukje na. Dat je dus uh, ja, Twente toch steeds in de aanval is. Ja. Maar ja, je weet het met dat rare Utrecht nooit. Ja, je hebt jarenlang bij Twente onder de lat gestaan, geeft dat nu een extra voordeeltje. Dat je zegt van ja, nee, maar dat is wel, daar ligt wel mijn hart of maakt het er niet zoveel meer nee, uit? Nee, nee, kijk, het is. Het zijn. Uh, ja, ze zeggen wel meer. Goh, je bevendier. Ze ja. hebben een heleboel groepen ook. Ja, ik ben naar ais Ik zei, nee, luister jongens. Ik heb, ik heb in twintig gevoetbald. hele plezierige tijd gehad Ik heb bij gevoetbald. Ook een goede tijd. Alleen dat was iets professioneler. Ja, ik heb daarvoor nog bij DWS gespeeld. Oh, ja. dat, dat, was, dat was voor het eerst uh, full profs. He, je bent later heb je stapje la of, het een stapje laag gedaan. Het was toen nog Eredivisie. Ben je naar Zwolle toe gegaan hmm. Nou, heb ik ook met veel plezier. En op een gegeven moment, ja, dan, dan komt er iets... En dat, dat, dat geeft een, een, een klik van. Ja, en dan moet ik stoppen. Ja. He, en dat heb ik eigenlijk het tweede seizoen met Koal gehad. Nou, we speelden belabberd. We DGD dit jaar ook. Maar ik, ik stond de laatste drie, vier wedstrijden voor het eind van de competitie. moesten tegen Excelsior. En die verliezen we met 4-1. Mm. En er stonden er twee supporters achter, want zoveel publiek was daar niet. En er stonden, En dat is één, en dat is twee, en dat is drie. Ik stond me op te winden op een gegeven moment. Want ik was met een hoop dingen bezig in de organisatie. Je kwam wel eens te laat. Dan. Dus op een gegeven moment, die wedstrijd was afgelopen. En ik loop zo in een tweetje posten toe. Want ik ken ze. Maar ze staan ook altijd met het zelf al. En toen heb ik, heb ik ze uitgescholden. Oh ja. Ik zeg: jongens, jullie zijn misbakstels. Ik zeg: met nee, Nederlands zelf, wat sta je daar? Hé, Pietje, ik krijg jouw handschoenen, je shirt. Ik zeg: nou sta ik hier? Ik zeg: dat loopt helemaal niet zo goed. Ik zeg: ik zeg dan ga je zo beginnen? Nou, toen verdegedeerd. Toen dacht ik: Piet. Dan moeten stoppen. punt hè? Ja, ja, gewoon bij degradatie. Ja. He, hoop, ja. die, die stoppen niet bij degradatie. Nee. Bij degradatie gewoon stoppen. Ja. Nou, en dan zeg ik ook op een gegeven moment... ja, want ik had dan... dat zag ik niet zitten, lange leegte, al dat soort dingen. Dan krijg je dat. En dus dan zeg ik ook van, nou ja, goed. Uh, nu is genoeg geweest. Ja. Maar je hebt daar dus geen spijt van gehad... dat je in 1983 was, meen ik, van Ajax naar je Zwolle ging. Dat je in feite, uh, je, want je had je carrière dus ook bij Ajax kunnen beëindigen. Nou, achteraf bekeken natuurlijk. Achteraf, ja, misschien. Want ik, uh, ik had problemen met, uh, met meneer Harmsen. Dat was de voorzitter Dat was de voorzitter. En Ajax. Wij waren toen uh, met Leo Veen, Uren Overkamp, waren we bezig dat we zouden naar Vancouver konden. Oh, ja. En dat was een Volendammer die dat uh, allemaal aanzwingelde. En ja, die zou het ook allemaal bekostigen, alleen... Nooit wat gehoord meer? Nee, die was in één keer van de aardbodem ja. Dus, nou ja, goed, dan, dan is het dat, dat moment. Ja. Nou ja, ik had uh, met, haar, met, met, met Ton kon ik gekondig dus niet minder nog één deur. Nou, en dan was er van mij maar één weg. Nou, toen kwam dus Groningen. Renze de Vries, die heeft uh, mij eens gebeld. Dat was de voorzitter toen? Van, ja, en uh, nog een uur later nadat hij belde, belde Martienijbrink. Van, uh, van Zwolle. Nou, dus ik zeg nee, ja, maar, ik zei, ja, maar ik zal luisteren, uh, praat ik nog altijd. Ik maar ik heb er uh, net uh, Rens de Vries weggelegd. Ja. Ik volgende week maar wat naartoe... gaf dan voor jou de doorslag om te zeggen, ik ga naar Zwolle? <coughs> nou, de doorslag was gewoon dat Eibring die zegt, je krijgt een drie jaar contract. Financieel lag het uh, toch wel een beetje hetzelfde. Je krijgt een drie jaar contract en jij beslist zelf wanneer je stopt. Kijk. Hij zegt, en als, en als jij na nou vier weken zegt van, ik stop ermee, is niks aan de hand... want dan nemen we je op in de technische staf... Hij zei: Ik dus kan ja, gewoon drie jaar lekker bij ons uh, als trainer gaan, uh, gaan werken. Oh. Nou ja, goed, dat, dat is dan een, een, een zekerheid. Mm -hmm. Daarbij, uh, ja goed, ik woonde nog in Vinkenveen. Dus dat, uh, ben ik ga je zoeken. Maar ja, dan denk ik: heel de Groningen. Dus mijn vrouw die zei al: van één keer, we blijven wel onder de IJssel wonen, zei ze. En we zijn terechtgekomen dan. In Ah. Oh, en, en nog steeds, hè? En nog, nog steeds. steeds. Zij, Piet, maar jij, jij hebt geloof ik uh, 563 wedstrijden wel geteld onder de lat gestaan. Inderdaad, bij Twente, bij Ajax, PEC, het Nederlandse elftal. Als je, als je nu terugkijkt, wat, wat is jou, jouw mooiste periode uh, geweest? Waar, waar vond je het, het prettigst om te zijn? Nou, ik moet zeggen dat ik echt uh, bij Twente. Ondanks dat we de semi-pro waren, hè, want toen moesten we nog bij werken. Hè. Wat deed jij toen daarnaast? Ik zat uh, bij de betoncentrale van, van Coreelbrink, de voorzitter. <laughs> dus het was. Uh... Ja, ik had een rijbewijs dus het was eerst beton wegbrengen... en later een stapje hoger. Toen we contract verlengde ging ik daar ook een stapje hoger... werd ik assistent van de, van de molenbaars. Daarna de assistent bonnen schrijven. Dus en, in geval van nood, sprong je nog even een keer op de auto... en dat was leuk. Maar ja, goed, het is toch uh, halve dagen werken. Ja. En ik had er wel zo'n vrij, vrij dagen erbij. Want ja, dan was het tot de pomp en dan uh, no, was ik normaal twaalf uur klaar. Dan kwam ik kwart voor twaalf en dan zei ze... Piet, je nog één vrachtje? Dus ik denk ik, waarom toe? Ootmassa. Ik zei, nou, 20, minuten, dat ja, zou wel kunnen. Ja. Want, uh, ja, maar het is op de pomp. Ja, als je als je met, met, met de beton waar te pompen, als je binnen vijf minuten was leeg, kwam ik daarvan, van denk je, pomp kapot. Ach. Ja, en daar sta je. Dus de eerste de beste auto, ah, die chauffeur stond het ook. De eerste de beste auto die leeg was, die nam ik mee. Maar ik kon het niet meer halen nee. om eerst naar Hengelo te rijden. En van Hengelo dan met mijn eigen auto naar Enschede. Dus ik gaf een Ootmassa zo naar Enschede toe. Ik, die oude, ik ging trainen en later vraag ik hem terug. Andere tijden, ja. ja. Zeg maar, in 1983 werd jij voetballer van het jaar. Weet je nog van wie die prijs kreeg? Van uh, onze vriend Sepp Meijer. Doe maar. En voor de jeugdige luisteraars, wie was Sepp Meijer? Dat was uh, de nationale doelman van uh, zowel München als het Duitse al. Ja. ja, dat was wat natuurlijk. Ja. De grote Sepp. André Hazes had speciaal voor jou een tekst geschreven. En die klonk zo. De winnaar van de Gouden Schoen en titel Voetballer van het Jaar is geworden... Natuurlijk, de beer van de meer. Dag vriend, het gaat je goed. Je was voor ons de allerbeste. Nu ga je bij ons weg. Menig Spits is blij, wat kon jij ze pesten. Maar als je straks vertrekt. Denk aan ons. Daar in het Westen. Nou, Westen. Je blijft. Je blijft. Dat doet ons. je wat, hè? Ja, zeker. Het ja. is heel hard. Dat is 30 jaar geleden. Ja. En ha, ja, niet iedereen kan zeggen: Hazen zingt voor je. Nee, maar goed, ik kon anderen al een poosje. Ja. Ik kwam nog wel zo hier en daar tegen. Dus en, ja, die zelf maar, Dat wil ik doen, klaar. En ik zeg ook: het is ook weer eigenlijk ook weer nou, een prijsuitreiking die heel veel voor mij doet. En waar er dan ook weer een smetje op zit. Wat was het smetje? Nou, dat, je, dat je ruzie had met Harmsen? Ja want, die, uh, de voorzitter. De voorzitter, ja, want meneer Harmsen is zelf ook niet geweest. Hij heeft gewoon geregeld met het bestuur... dat ze dus die avond een vriendschappelijke wedstrijd in België hadden. Dus de hele selectie was er niet. Ja. En toen is ook het, uh, uit het knooppunt meegekomen. Want het feit was dat Willy zou zouden ook nog zingen... met uh, Sir Lerby en uh, Jesper Olsen... En daar was een helikopter voor klaar, Maar er was er één die zat eerst eerste in de helikopter... en die kreeg ze niet meer uit ook. En dat was Johan. Oh. Ja, Johan moest ook met die wedstrijd mee. Ja. Dus Johan, die, Johan stapte er ook uit. Ja. Nou, dus het was afgelopen We praten ze Johan tegen mij. Ik zeg, wat doe jij maandag? Ik zeg, wat denk je? Maandag zouden we een afscheid hebben. Ik zeg, wat denk je? Ik niet. Oh, zei, dat weet ik genoeg. Johan had ook al een goede pester erin. Dus Johan die belt Danny op en die zegt tegen Danny van... luister even, je is, uh, twee tickets Barcelona. Ga morgen roger, vroeg weg. Ook niet dus, maar... ja, Maar ja, Johan is ook voor kwaadheid naar ja, ja. toegegaan. Ja, ja, ja. Dat nummer van André Hazes, die ode aan jou... is uh, op onze website te horen. Het hele nummer, dus voor wie uh, denkt van... nou, dit was wel heel erg kort. Uh, het, het staat erop, hoor. En het is uh, heel goed uh, bewaard gebleven. Piet, wat was jouw nieuwsmoment van deze week? Ja, een beetje, ik heb een beetje sarcastisch uh, nieuws eigenlijk. Het feit dat dus uh, de vorige wedstrijd van Sander Bosker. dat hij dus uh, daar, ja, niet sterk stond te een... keeperen. Van, van, van Twente, de van, keeper van Twente. En die dat dus uh, die bal buiten de, de 16 meter finaal miste. Hmm. Tot mijn grote verbazing zit ik van de week nog te kijken naar uh, die finale van, uh, voor, uh, voor de Benelux dames. Oh ja. Daar staat de keeper in En er gebeurt het ook drie keer bij. Alleen die kwam geen kool uit. Dus ik, heb, ik denk dat ze dat een. Uh, een lesje moeten gaan nemen van dus buiten de 26 de ballen wegtrappen. En het aardig was, uh, het, toen Lucille hier het vorige uur zat... toen ging het even over de kleur van, uh, van de truien. Hè? Uh, dat is wel grappig, want we, we, wij kijken nu naar Utrecht-Twente... Ja. waar het inmiddels rust is en 2-0 voor uh, Twente... En Twente heeft nog één goal nodig om in ieder geval gelijk te komen... Uh, als het gaat om de strijd Europa in te mogen. Maar het ging over de kleur van de truien. Jij ha had uitgelegd op vraag van Lucille Geel-Zwart waarom je dat deed. Ja. En die keepers van nu, Utrecht en Twente, wat hebben die aan? Nou, één heb groen aan, eh, Sander Borsig. Nou, als je dan eh, groen hebt aanstaan... En, eh, welke kleur dat de tegenstander hebt, maakt er niet uit. Maar een groen shirt, groene broek, groene kousen op een groen veld... is niet handig. Spring je er niet uit. Dan heb je Ruiten, die heeft dan uh, dat, dat, dat, dat roze-roodachtige. Ja, nou ja, goed, dat, dat, is, dat zijn weer de modekleuren. die dan weer eigenlijk bepaald worden door het merk. Hè? Dus ADS of, of Puma of tegenwoordig of ah, ja. uh, alle merken die je hebt. Ja, die die, die willen alleen maar ja, dat, dat die kleur eruit springt. Ja. Maar ze houden er geen rekening mee of die keeper dat dan wel wil. Ja? Nou, als ik, ik zeg altijd, een keeper die moet aantrekken wat hij zelf wil. Ja, maar heeft hij vandaag de dag nog wat te willen, denk je? Nou, of uh, zijn de sponsors echt de baas? Nou, ik denk het niet. Nee? Ik denk dat jij toch wel bepaalt wat je aantrekt. Kijk, en dan is het toch zo in die sponsorwereld. En zeker, hè, want uh, Ruiter is er ook een, een jongen... die dus uh, van Volendam wegkomen, die heel goed gepresteerd heeft. Ja. Dat toch op een gegeven moment... dat je dan toch zelf wel beslist wat je aantrekt. Ja, ja. Kijk, en als... En als Zo'n student zegt nee. Dan zegt zo'n club van ja maar, maar luisteren. Uh, wij moeten hem wel hebben want het is onze mm -hmm. keeper. Dus die trekt maar aan wat hij dan zelf wil. Ja. Want zo is het. Maar je moet ja, het door durven te drukken. Ja, daar, daar moet je het lef voor hebben, denk ja, ik. Ja, daar moet je gewoon. En dan, ja. uh, dan moet je ook wel stevig staan, hè? natuurlijk, uh, ja, binnen zo'n selectie. Kijk, als jij, als jij een keeper bent en je speelt een beetje onder in de, in, in de, in de Eredivisie... Ah, nee. ja, en je hebt al uh, 80 goals om je horen, ja, dan, heb, dan heb je te zeggen. Dan heb je niet veel te zeggen, daarom juist. Nee. Straks, uh, straks meer van uh, Piet Schrijvers. Als u uh, vragen aan hem hebt, deperstribune.nl, Twitter, Hashtag deperstribune, het, uh, het kan allemaal. Zometeen de klachten die zijn ingesproken op ons antwoordapparaat. Nu de vliegende kiep. 25 jaar na onze overwinning op het EK... Oh, vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een schitterend opentje. Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De vliegende kiep. Ja, ik ben nog steeds bij Adrie van Tichelen. We hadden het net over een gouden schoen en een, een, een soort wereldbeker die erachter staat. Je wist toen niet van wie die was, maar nu inmiddels wel, hè? Ja, nu, uh, nu wel. Die heb ik van mijn, uh, ja, van mijn twee kinderen gehad toen. Dus uh, de twee jongens, uh, Sean en Andrew. Voor het, uh, ja, het laatste moment dat ik uh, gestopt ben, op uh, 28 mei, als ik het goed had. 1996? 95 als ik het goed heb. 95. 28 ja, 95. mei 1995. Ja. Uh, dus toen ben ik gestopt en toen heb ik dat als uh, aandenker gehad. Nou ja, die staan nog steeds in de Kamer. dus. Uh, toen was je 37. 37, ja, 37. Dus uh, nou ja, vanaf mijn 21ste. Dus ik heb 16 jaar betaald voetbal uh, gedaan. En uh, nou ja, dat is gewoon een uh, ja, mooie periode uh, geweest. Ja, ze noemde die altijd de spijker, hè? Ja, dat klopt. Uh, ja, Die naam heb ik op een bepaald moment bij Groningen. En toen ik bij Groningen zat heb ik die gekregen... Uh, Via hamburger en uh, nou ja, nu ben ik uh, 55, maar ze noemen me nog steeds zo. Dus. Ik wou net zeggen, je ziet er nog uit als een spijker. Helemaal strak, hey, keurig. Um, maar even teruggaan naar het EK van alles viel ook uh, goed. En Nederland verloor de eerste wedstrijd. Um, de derde wedstrijd uh, kieft, buitenspeldoelpunt... waardoor jullie toch in de halve finale kwamen tegen Duitsland. Dus het zat ook een beetje mee toen. Dat geluk moet je ook hebben. Ja, dat geluk moet je een beetje hebben, natuurlijk. Uh, nogmaals, uh, wat we de eerste wedstrijd uh, ontzettend veel pech hadden met uh, de wedstrijd tegen Rusland. Van, uh, van Lat, uh, Paal, uh, keeper die uh, goed op, uh, stond te keepen op dat moment. En op een bepaald moment, uh, de wedstrijd daarna tegen, tegen Engeland, ja, op een bepaald moment, roer uh, ik gehad met vrije trappen die er binnenkant Paal uitkwamen. via, via Hoddle. Uh, van Beuker die goed stond te keepen. Het goede moment, uh, ja. Het, uh, Momenten van, van Marco, die op dat moment uh, ja, zijn eerste wedstrijd speelde... na een langdurige baschuren. En uh, ja, alles wat hij raakte erin ging. En uh, ja, toen de, de, de derde wedstrijd tegen, tegen Ierland... met het uh, ja, buitenspelco van, uh, van Wim Kieft. Ja, en dan uh, kom je toch... Uh, blijkbaar kom je in heel eind. En dat heeft zoveel uh, impact gegeven aan, uh, aan de groep. Met de wedstrijd tegen, tegen Duitsland. Ja, dat dat uh, ja, ontzettend uh, mooi afriep. Ja, dat was fantastisch. Uh, eindelijk hadden we een keer gewonnen van de Duitsers. En uh, dat maakte heel veel goed. Ook veel uh, oorlogswonden, denk ik, nog bij veel mensen. Ja, nou ja, dat, uh, dat zijn dingen van, van de mensen ervoor geweest natuurlijk. En die dingen komen natuurlijk altijd. Uh, het verleden komt dan altijd weer naar boven. Maar uh, ja, nogmaals, uh, we hadden zelf ook zo'n zo drive... dan we zeiden van ja... Het is nu mooi geweest. Het wordt nu tijd en wijze een keer uh, gaan winnen van, uh, van de Duitsers. En uh, ja, daar hebben we denk ik uh, met elkaar uh, alles, uh, alles voor gegeven en alles voor gedaan. En uh, ja, Ik denk ook uh, in principe wel uh, verdiend gewonnen. Je hebt een hele mooie keer carrière gehad. We hebben PSV ook nog gespeeld. Uh, later ben je trainer geworden. Uh, veel bij Sparta in beeld. Maar je zei net ook even hier vlak voor, ik ga zo meteen ook weer trainer worden. Waar is dat? Ja, nou ja, ik, uh, ik zat nu dan nog bij, uh, bij Heijn Noord, waar al bij mijn twee jongens zitten. En uh, ja, ik ga vanaf het nieuwe seizoen ga ik naar uh, Rwva, dus dat is in, uh, in Ridderkerk. En dat is uh, ook een, een hoofdklasse, Daar ga ik uh, het nieuwe seizoen uh, daar beginnen. Want dat is toch het leuke, he? bezig zijn met voetbal. Ja, nou dat is ook zo. En uh, als je dan een, een leuke groep hebt en je hebt uh, ja, een leuke staf. En, uh, het spelletje is nog altijd leuk om, uh, om mee bezig te zijn. En dat is, uh, ja, dat is gewoon heel mooi. In de studio zit Piet Schrijvers. Heb jij nog met hem gespeeld? Ik heb nog met, uh, met Piet gespeeld. Uh, ja, was in principe voor mij uh, mijn begin uh, qua, qua Interland-carrière. En uh, ja, bij Piet was het uh, een eind op zijn, uh, op zijn eind. Maar uh, ja, ik heb nog een aantal wedstrijden met Piet, uh, met Piet gespeeld. Ja, ook in de periode toen Kees Rijvers nog trainer was? Ja, ook nog in de periode dat uh, Rijvers er zat. En, ja, dat was ook uh, ja, die hele belangrijke wedstrijd uh, tegen Ierland waar uh, ja, die op een bepaald moment met 2-0 achter stonden in de rust. En, uh, ja, ik moest er zelf uit, dus dat was niet zo leuk. maar We hebben hem gelukkig daarna uh, gewonnen met, uh, met 3-2. Maar uh, ja, op dat moment heb uh, Piet in de rust uh, zijn stem nog uh, laten bulderen door die kleedkamer heen... dat er nog alles mogelijk was. En uh, nou ja, dat is, gelukkig is dat toen uh, goed uitgepakt. Maar uh, we zijn alleen niet, uh, niet verder meer gekomen in het, uh, naar een eindronde toe. Dank je voor dat gesprek. En we gaan Piet even vragen over die tijd. Dank je. <laughs> Oké. Okay. Bedankt. André van Tichelen, ja. ik ken Jules van der Wart. J jij herinnert je die wedstrijd natuurlijk. Ja, tegen Ierland, die, die kan je niet missen. Dat was een EK-kwalificatiewedstrijd. Ja. ja. In Dublin. Houten, houten tribunes en dat zo. zo. aanmoedig ah, omgeving. je. Zeggen. Jongen, jongen. Maar jij, jij hebt in de rust blijkbaar uh, stevig uitgepakt. Ja. Ik heb uh, op een gegeven moment... Uh, we, ja, we liepen het veld af in de rust. En al die kopjes waren naar ja. beneden. Nou, ze dus kwamen we binnen... En Kees schrijvers ja, die, die, die kent mij door en door. Dus ik kijk naar hem. Hij ja, knip het eigenlijk met zogen, En ik heb met zo in de kleur gezegd, nou, hier zit. En nou, houdt iedereen zijn bek dicht. Ik zeg: luister hier eventjes. Ik zeg, wat hun kunnen, kunnen wij veel beter. Ja. Ik zeg dus, het gaat erop. We klappen eroverheen. Zullen we even een doelpunt halen? Een ja, uur ja, uur terug, bij bij ja. Rachma. Volgens mij zitten we in de gal gewaakt, over. Het jaar, ja. hè? Een ja, ja. minuut gevoetbald en je verwacht bij die 2-0 voorsprong voor Twente. Nou, daar komt FC Trent maar het eigen doelpunt van Gutierrez als ik me niet vergis. Bosker met een slechte uittrap. Het is kortom 1-2 geworden. Twente nog altijd aan de leiding. Bosker raakt de bal niet goed. Gutierrez krijgt hem in de voeten en dan wordt hij alsnog binnengeschoten. Door een speler van Utrecht, dat is volgens mij dan Duplan. Het ging zo hard, dat het even kijken was wat er nou allemaal gebeurde. Een heel idiote moment, maar we hadden hem nog niet gezien. Duplan met de goal voor Utrecht. Ik dacht even goed maar Duplan zat er dus nog bij. En dat allemaal na een halve minuut spelen. Dit is een tik van je welstel voor FC Twente. natuurlijk Aan de andere kant gaat er nog eentje bij voor de ploeg van Alfred Schreuder? Ja, dan zit Twente goed op basis van uh, ja, de doelpunten die het dan hier uh, maakt op het veld van de tegenstander. 2-1 is het voor FC Twente. Het was 2-0 voor Twente. Utrecht is teruggekomen. Piet Schijvers. Uh, elke week uh, krijgt de gast van ons een brief, een audiobrief... ingesproken door een oude bekende, oude vriend. Uh, deze uh, persoon heeft dit over jou opgeschreven. Stop, oh yes, wait a minute, this is the postman. Wait, wait. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Piet, ja, er is mij gevraagd om wat te zeggen over jou. Nou, het eerste wat me opvalt tussen het verleden en het heden... is dat je tegenwoordig veel afgetrainder bent dan dat je was in je topsportcarrière. Dat neemt niet weg dat ik ongelooflijk veel waardering heb gehad... altijd uh, voor je prestaties en de manier waarop je... Uh, als keeper, maar daarnaast ook als persoon uh, uh, in het leven stond. Eén ding staat me ongelooflijk veel bij. Het is de eerste keer dat ik met je meemaakte bij het Nationale Elftal. En s'avonds rond een uur of tien. We hadden alle twee een sigaretje opgestoken. We zijn alle twee volgens mij ook weer gestopt. Gelukkig met het roken. Uh, dat je tegen me zei van, joh, ga jij nou over een half uurtje proberen te slapen? Dan kom ik een uurtje later wel terug. Waarbij mijn vraag was, hoezo dan? Hij zei, nou, dan ga ik wel wat drinken. En dan ben jij in slaap, want de kans is heel groot... dat je daarna niet meer in slaap zou kunnen komen... als we alle twee gelijk gaan slapen. Nou, midden de nacht ben ik wakker geworden... en ik weet achteraf ook precies nu wat je toen bedoelde. Je maakt een ongelooflijk geluid. Niet alleen in het veld maakt hij dat, maar blijkbaar ook in je slaap. Dus ik hoop voor je vrouw dat dat wat minder geworden is... of dat dat opgelost is, of dat je ergens in de schuur slaapt. Maar ik hoop dat zij er in ieder geval wat minder last van hebt als ik die nacht. Ik hoop dat alles goed met je gaat. De Groetjes, Piet. Joop Hielen. Ja. dacht ik al. Ik ja, dat is ja. Joop Hielen, die herken je natuurlijk. Ja, was jij zo'n snurk, dan? Ja. De, ja, dat kun je de zelf niet weten natuurlijk. zeggen ik, ik hoor het van mijn vrouw ook, ook nog, nog wel. eens. Ja. Ja, want hij denkt, jij moet misschien wel in de kelder slapen. Want, ja. uh, nee, maar goed, maar dat, dat weet je dan voor jezelf. en Dat je dat hebt. Ja. En dan is het voor iemand anders die ernaast is, is. Het moeilijk om in slaap te komen. Ja, dat is zo. Dus... En Joop Hielen, ja, die kennen wij natuurlijk als reservedoelman van de Heer ja. zelf. Hij is hij heel vaak geweest natuurlijk. En ook uh, topkeeper van Feyenoord uh, natuurlijk. Had jij de pech dat je altijd met Jan Jongbloed en Jan van Beveren-achtig uh, te maken had? Uh, de ene kant zeg uh, ik ja, en de andere kant zeg uh, ik ook nee. Kijk, op een gegeven moment, Jan van Beveren was dus natuurlijk... Ben ik ook beduidend als je ook zijn gezien, en dergelijke, gewoon ja. een keeper. alleen. Hij kon dus hij was mentaal niet sterk. En kijk, hij werd op een gegeven moment ook uh, toch met, met, met Willy van de koud dat ze zo stopten. Zij werd toch weggepest door Aan <coughs> Rside onder aanvoering ja, ja. voor krijgen. Toen de tijd. Ja, met voor de WK. Ja. Ja, maar dat was de ene die. die, die Willy van der Koude, die zei heel snel: stop er mee. En ze hadden eigenlijk uh, alle PSV'ers willen laten stoppen. Ja. Nou, dat is dus niet gebeurd. Hey, Willy van der Koude wel en. Uh, en. Uh, Dingen ze ook, de Verbeveren. Hey, die, die stopten. Maar ja, van de kerkkoffies. Uh, die gingen uh, strikt, die gingen gewoon door. Ja. Die zeggen: ja, we hebben niks mee te maken. En ja. dat is het toen een beetje gebroken. En ja, toen hebben ze daar, Jan is uh, toen een beetje, heeft men ook daar kritiek op gehad? En die is op een gegeven moment, heeft ze wat, wat is teruggetrokken? Naar en, is naar Amerika gegaan, ja. is met de postzegelhandel begonnen ja. en is daar zo, heeft hij nog uh, furoren gemaakt met ja. het Amerikaanse voetbal. Dus hij is helaas ja. al overleden. Ja, ja snel. Jammer. Ja, ja, zeker. ja, zeker. Groot sportman, groot keeper Ja, grieper. was het uh, ook. Ja. Zeg, uh, maar jij zat uh, bij die uh, selectie van het Nederlands elftal... maar toch koos, uh, wanneer was het, 78... koos uh, onze coach Jan uh, Zwartkruis met uh, Ernst Happel voor uh, de ja, ja, op aanraden van Kruijven. Ik weet niet wat we op aanraden van Kruijven was... Maar jij jij was geblesseerd trouwens. In 1978 78 was je geblesseerd. In, in, nee, in de 78 was het met de voorronde. Dat was met Happel. Ja? Dat was met Happel. En, uh, die, die voorronde, daar speelden ze wel slecht in Schotland. Ja. En speelden nog één gelijk. En we gingen met veel pijn en moeite ja. door. En, toen, uh, en wij moesten dan uh, als reservekeepers, uh, Doesburg en ik... Ja. moesten dan, uh, moesten dan dus het, uh, het werk doen... En uh, samen. En dat deed dan uh, Jan Zwartkruis weer. Ja. Jan die zei uh, op een gegeven moment... ik denk dat de kans bestaat dat jij toch uh, straks uh, erin komt. Ja. Nou, dus was die voorronde geweest. En we liepen te wandelen en de Happel komt naast me lopen. En hij zegt tegen me gewoon van... oké, okay, uh, jij speelt morgen. Oh ja. En hij begreed waarschijnlijk bij Jan langs te lopen, en jij speelt niet meer. Hm. Dus dan zeg ik op een gegeven moment... dat was dus ook uh, zo van het ene en naar het andere moment. Ja, nee, goed. Hm. Dan ga, die, die, die, die, die finales ga je die halve finale door. Ja, en dan krijg je de wedstrijd tegen, tegen Italië. Ja. Die dieptebal, ik kom eruit en ik roep van los. En ik duik de vorige. En ja, Unnie ja. Brands. Ja, dat was de eerst, ja. eerste wedstrijd. Ja. En die was Doesburger gewend. Ja, en Doesburg die kwam nooit uit zijn vijf meter. Nee. Dus die maakte ook een Ja, toen lag knie knieën open. Ja, dat was, ja, was het over. Ja. Nee, ik dacht even aan 74. Toen zat je achter Jongbloed. 74. Ja, en toen heeft Cruijff gezegd... Jongbloed is een meevoetballer ja. als keeper. Dus die moeten we hebben. En dat, dat is waar. Dat heeft en, goed uitgepakt. Ja, ja. heeft goed uitgepakt. Maar ook weer... Daar heb ik ook Nichols weer mazzel gehad. Zeg ja. ik dan, heel eerlijk. Ja, want oorspronkelijk zou ik spelen. Ja. En dan zou, had je Zuurwier en Krol als Beks. En je had Strik en Rienus Israël. Ja. Dat was het centrale duo. En dat is later Rijsbergen natuurlijk geworden. Ja, maar dat ja. kwam. Drie dagen voor de wedstrijd overlijdt de vader van Rines is Israël. Oh ja. Dus die ging terug. Op de laatste training gaat Pleunstrik door zijn enkel heen. Ja. Dus het hele centrale duo was weg. Ja. Want toen hebben we Rijsbergen gehaald. En toen hebt Rijsbergen, die maar twintig minuten gespeeld had in ja. de voorrijding, rijding, ja. kon nee, want hij, zij zat natuurlijk met haan in zijn maag, want die speelde heel goed. Ja. Nou, toen hebben ze haan als vrije man gezet. Op zich een goed idee. Zet. Maar ja. dat viel heel goed uit. Ja. Alleen, Want Rijsberg toen, werd ook een topper. In dat toename. Ja, precies. Maar het punt was toen... dat dus Michels toen zei... van ja, maar... nou moet ik een meevoetballende keeper hebben. Ja ja ja. Want met, met, met Strik en met Israël had je verdedigende gespeeld. Nou, dan had je van een blok, ja. Ja, dus ja. had je ook meer verdedigend gespeeld. Ja. Dus dat is ja. dan mijn, mijn doodsteek geworden. Ja. Heb je daar dus, spijt van achteraf? Vind je het jammer? Ja, nee, jammer vind ik ja. het altijd. Ja. Natuurlijk. Ja. Ik had graag gespeeld. Hmm. Maar ja, goed. Een coach bepaalt... Ja, en dan is het over een sluiten. Ik begrijp het, Piet. Uh, vanmiddag om drie uur. Dan uh, wordt uh, in Vianen de documentaire Gewoon, omdat ik anders ben uh, getoond. Dat is een film over het zogeheten G-voetbal: dat is uh, voetbal van een door lichamelijke en of geestelijke gehandicapte. En de maker van de documentaire, Meermaakster. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, dat G-voetbal. Uh, G Je hebt uh, de Panthers lang gevolgd, hè? een jaar of vijf, meen ik. Ja, ik heb ze inderdaad vijf jaar gevolgd met de camera. Ja? Enerzijds om een stukje ontwikkeling te laten zien, hè? een beetje te kijken van uh, in hun speltechniek en dat soort dingen. Ook fysiek, hè? dus het is natuurlijk leuk. Begonnen als uh, hele kleine ventjes. Er zat toen ook geloof ik nog één meisje bij, inmiddels twee. Hm. En nu zijn het eigenlijk beginnende pubers. Dus zeg maar, dat hele, die hele ontwikkeling vond ik leuk om te laten zien. En ik heb ook op diverse locaties gefilmd. Want het is natuurlijk ja, alleen maar vijf jaar op het trainingsveld. Dat zou een beetje een, een saai geheel ja, worden. Dat zou je, ja. ja maar u bent, uh, je bent van, uh, van de camera, maar heb je ook een persoonlijke betrokkenheid... bij deze vorm van ja. voetbal? Nou, ik ben dus uh, niet alleen van Nederland cameravrouw... maar ook moeder van een kind met een beperking. Een van onze zoons heeft een uh, beperking. Die kan je, niet, je kan niks aan hem zien. Maar hij zit op een uh, school voor zeer moeilijk lerende kinderen... En hij wil ontzettend graag voetballen. Maar ja, als iemand, uh, zeg maar, qua begripsvorming uh, het hm. vrij lang duurt voordat je een beetje de spelregels begrijpt, zal hij gewoon heel erg buiten de boot vallen in een regulier team. En toen hebben twee vaders uh, zijn met het idee gekomen. Nou, we gaan een team oprichten voor kinderen. Ja, die uh, een beetje die ja. niet echt mee kunnen komen. En daar is het een beetje uit ontstaan. Ik stond langs de lijn. Als moeder, maar tegelijkertijd als van, Ik dacht: Nou, dit is zo mooi, hier ga ik wat mee doen. Ja, en dan uh, ga je vijf jaar kijken, dan zie je de ontwikkeling natuurlijk van, uh, van, ja. van deze kinderen in, in, in het uh, spel en, en in de sport die ze aan het beoefenen zijn. Tevreden over het eindresultaat? Ja, absoluut. Ik uh, denk dat ik wel enigszins trots uh, mag zijn, omdat wat ik voor ogen had in het begin een doel van de film, uh, te laten zien dat het belang van sport en het spelplezier... in teamverband spelen, dat dat heel belangrijk is. En dat komt volgens mij wel uh, tot uitdrukking in de film. Ik ben natuurlijk niet echt objectief, maar goed. En um, wat ik er ook mee uh, probeer te zeggen is dat ik hoop dat sommige ouders... Uh, die hiermee kan overtuigen. Omdat um, je merkt dat er ja. soms een bepaalde schroom is. Hè. Je hebt een kind met een beperking... En die vinden het moeilijk om zichzelf uh, over die drempel te zetten om hun kind daar aan te melden bij zo'n ja, ja, ja, En dat, dat, dat, zou, dat is gewoon jammer. Ja, natuurlijk. Laat kinderen sporten en spelen en die regels die komen wel. En als Precies. ze niet komen, ook goed. Huh? Ja, ja, ja. ja. ja. Dus, zeg, uh, maar maar heb, heb je ook gebruik gemaakt van uh, kenniskunde en aanwezigheid van profvoetballers of oud-profvoetballers? Ja, dat is ontzettend leuk. Dus hm. Die uh, komt twee keer op bezoek en ik geeft een training. En uh, ja, dat doet hij met heel veel overgave leuk. en heel veel geduld en, en dat is heel leuk om te zien. Uh, er zit een stukje van een kliniek uh, van Jan-Paul uh, de Jong uh, oh, erin. ja. Utrecht Ja, dan ja, dan. ja. ja precies, dus uh, ja, dat, leuk. Ik, ik geloof al dat het vrij divers is wat ik, uh, wat ik laat zien, ook interviews met de kinderen zelf. En um, ja, dan weet je meteen uh, dat het kinderen zijn uh, die hmm. allemaal een beetje anders zijn. Hun antwoorden zijn niet helemaal wat je verwacht, maar dat maakt het denk ik ook heel nou, puur. Ja. Dat is mooi. Komt u nog op tv, de documentaire? Um, die met die insteek heb ik hem zeker gemaakt, uh, vanaf het begin. Ja. Maar ja, dat is altijd een beetje moeilijk. Dus ik okay. hoop natuurlijk dat er uh, mensen geïnteresseerd zijn uh, en dat je uiteindelijk op tv zal worden uitgezonden. Ja, ja. nou laten we het hopen. Hoe, hoe uh, is de titel? Hoe luidt die? De titel is Gewoon omdat ik anders ben. Gewoon omdat ik anders ben. Mooi, ja. we, we hebben het genoteerd. Veel plezier vanmiddag in Vianen bij, uh, bij de voorvertoning. En ja, laten, laten we duimen voor een uh, televisieuitzending. Oké, okay, prima, bedankt. Zeer bedankt, mevrouw Maakster. Ja, en dan hebt u misschien wel vragen en klachten over de media. U weet het, kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. Met als gevolg deze oogst. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant... Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de Perstribune. Bel 035 677 6001. Eva Jinek mag de laatste afleveringen van haar zondags TV-programma niet meer presenteren. En er staat er, het productiehuis zegt dat Jinek verbijsterd is. En mijn vraag is, hoe kun je verbijsterd zijn als je zelf je vertrek aankondigt. De mevrouw die buitenveld doet, die, het aan is. die vind ik erg dominant. En ik hoor het van meerdere mensen om me heen, dat ze interrompeert. En dat vind ik niet prettig. Ik kan die Huis daar niet voor vragen. Of de meneer die laat geschiedeniskurs gedaan heeft, ik weet niet hoe die heet. Die zou er ook wel goed voor zijn. Um, ik zie dat zorgverzekeraars uh, veel winst maken. Daar komt dan even een kritische noot van de minister overheen. En vervolgens verdwijnt dat weer helemaal uit de media. Wat zit daar voor uh, regie achter? Ik wil het graag hebben over de nieuwslezeres van 8 uur. Deze mevrouw heeft totaal geen microfoonstem. Een brompot is het. Zo spoedig mogelijk vervangen. Dank u. De NSC was niet bij mij be, uh, bezorgd. Ik dacht, misschien kunnen jullie me dat nummer opgeven. Maar dat is dus niet zo. Sorry hoor. Hoi. De uitspraak van de EU door sommige presentatoren. Zij spreken dit niet uit als een U, maar als een UI. En als meest flagrante voorbeeld uigres van Leon Feijen. Kunnen we die man niet even op een cursus Nederlands sturen? Dankjewel. Ik stond naar de Champions League finale te kijken... en vind het gek dat er twee clubs uit Duitsland in de finale staan. Ik dacht namelijk dat het een kampioenschap is voor uh, kampioenen uit Europa. Hoe zit dat precies? Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. De laatste vraag, daar gaan we even op in. Hoe kan het dat twee teams uit hetzelfde land in de finale stonden? Champions League is toch... Uh, bedoeld voor landskampioenen. Vanuit Londen, uh, even contact met Tom Egbers. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag. Heb jij genoten van de finale, de Duitse finale? <laughs> uh, ja, ik heb genoten van de Duitse finale. Want het was er gewoon een, een echte Champions League finale. Dit waren echt uh, de twee ploegen die verdiend hadden om die finale te spelen. En ze hebben er ook iets van gemaakt. Een echte... Voetbalgevecht was het in de sportieve goede zin van het woord. Ik heb ervan genoten. En dan de ontknoping. was natuurlijk. Uh, ja, wat schitterend. Was met, een schitterend. Hoofdrol, met een hoofdrol voor onze Arjan Robben. Eindelijk heeft hij, uh, heeft hij de beker. Is hij ook klaar misschien? Uh, wat, wat hoofdprijzen betreft. Jij zei ja, een echte uh, Champions League finale. De vraag op het antwoordapparaat ja. is ja een echte finale. Het zijn twee Duitse clubs. We spreken over champions. Maar een van de twee was geen champion. Nee, dat klopt. Ze zijn natuurlijk allebei wel eens uh, en meerdere malen zelfs uh, kampioen van Duitsland geworden. Maar uh, het is zo dat uh, hoe, hoe groter de landen, en dat wil zeggen, uh, na aan, uh, gerekend naar het aantal inwoners. Uh, en de prestaties van de clubs, mogen er meer uh, clubs uit een land meedoen. En omdat Nederland bijvoorbeeld een relatief klein voetballand is... Qua aantal inwoners en ook helaas qua prestaties van de clubs in de afgelopen jaren mag Nederland maar met één club meedoen. Misschien twee, als zij er nog in de voorronde komt. Maar de grote landen, uh, zoals Duitsland en Engeland, die hebben er uh, drie of vier in de Champions League. Dat klopt, Er dat zijn dus strikt genomen niet allemaal Champions. Champions moet je dan meer in de overdrachtelijke uh, zin van het woord zien. Hè? Maar je hebt gelijk. Vroeger had je de Europa Cup 1, ja. dat was de Europa Cup voor landskampioenen. En uh, daar mochten alleen de kampioenen aan meedoen. Maar dat de voetbal is zo ontzettend veel groter en ook commerciëler geworden. De belangen zijn groot, dus ook niet kampioenen. Die wel heel goed zijn mogen nu meedoen. Kun jij je voorstellen dat er toch mensen zijn... zoals de vragensteller, die zeggen... ja, maar dat is geen goede ontwikkeling? Uh, ja, ja, ja, dat kan ik me wel voor. Ik, ik bedoel, strikt genomen zou je kunnen zeggen... ja, kijk, geen goede ontwikkeling. Uh, de Nederlandse uh, top we zullen, we zullen moeite hebben om in de Premier League mee te komen. Kijk, Ajax zal nooit kampioen worden in Engeland. Uh, en Feyenoord ook niet, en PSV ook niet. Dus uh, uh, uh, uh, uh, Je kunt wel een competitie maken voor alleen de kampioenen, maar dan ben je, dan ben je uh, ah, sneller klaar. Er zijn minder wedstrijden. Dat is uh, financieel-economisch ook niet wenselijk. <laughs> en... Uh, ja, goed, ik ben het eigenlijk al zo gewend. Ja, ja. ja het, sy het systeem zal ook niet veranderen en die ergernis zal dus uh, gewoon blijven. Iets anders, Tom, vanavond de zomerserie van Andere Tijden Sport. Eerdere finale, ja, Champions vanavond. League, ja, zeker. 1997, Ajax-Juventus. En nou blijkt Juventus doping te hebben gebruikt. Uh, ja, er is iets met het bloed uh, van, ja. van de Italiaan acteur... Uh, hebben we uh, nu met, met grafieken en met de experts en met de onderzoekers uh, van destijds... Uh, uh, toch wel, denk ik, zonder aanmatigend te kunnen zijn, kunnen aantonen... dat, uh, dat de Italianen buitengewoon geprepareerd aan de uh, finale begonnen. Ja. En ook echt met het doel om die finale, dus de, de, de, de bloeddoping, uh, als je het zo mag noemen... Uh, is uh, toegepast zodanig uh, dat de Italianen uh, echt in die wedstrijd politiek zouden zijn? Heeft die die, die he, denk jij, heeft die oneigenlijke medische bijstand uh, nog consequenties? Uh, nee, uh, die heeft uh, denk ik geen consequenties. In ieder geval niet dat uh, Ajax uh, al nog de beker krijgt. Uh, mogelijk uh, is het zo, en dat denk ik overigens ook niet, dat Juventus de beker zal worden ontnomen. Maar het is uh, niet zo. Mochten er nog mensen zijn die, uh, die dat willen, dat Ajax al toch de beker krijgt. Hm. En bovendien, Ajax zou hem ook niet willen. Nee. Want het momentum is voorbij. Je wilt, je wilt niet boekhoudkundig of juridisch dan nog die beker krijgen. Je bent daar als uh, verliezer in die finale het veld afgegaan. Zeker. En, en dan gaan we er nog gemakshalve vanuit dat, dat Ajax schoon was in die wedstrijd? <laughs> ja, we, de, ook dat is gevraagd aan, uh, aan de spelers van Ajax. Nee, uh, absoluut never, nooit. En, uh, ja. Nee, daar gaan we vanuit. Vanavond, kwart over 10, Nederland 1, andere tijden sport... over die Champions League finale. Ik wens je een goede reis vanuit Londen weer naar het vaderland, Tom. Hey, ik dank je vriendelijk, Gover. Fijne dag. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook, perstribune... Utrecht, uh, Utrecht tegen Twente, ja Utrecht kan weer in de wedstrijd uh, Ragnar. Ja, staat voorlopig aan de goede kant van de score, hoewel het dus achter staat met 2-1. Maar het gaat op deze manier wel Europa in. Chatli met een corner, Gutierrez gaat schieten, de bal wordt aangeraakt, komt bij verre en ook nog bij Wiskerhof. Nog altijd is de bal niet weg uit het strafschopgebied. daar is de inzet van uh, Bengtson. Ook hij wordt gestuit. en dan krijgt Utrecht de bal met de meeverdedigende De Moulenga eindelijk uit het eigen penaltygebied weg. Dan gaat het via Breukers terug naar doelman Het Publiek begint te joelen omdat hij nogal de fout inging met zijn zwakke trap. En zo de is goal van Utrecht inleiden aan het begin van de tweede helft. Nu loopt het zonder gevaar af van Tvank de Tadic. Twente heeft nog één goal nodig. Utrecht zit voorlopig veilig, maar het is spannend met nog 25 minuten op de klok. Piet Schrijvers... Oud uh, voetballer, oud, uh, oud keeper van, uh, van onder andere Ajax Twente. Het Nederlands elftal. laten we zeggen tussen 1965 en 1984. Piet, de vraag van Benjamin is... Wie over oh wie verdedigt het doel op het WK 2014 in Brazilië voor Nederland? Wie denk jij? Oeh. Wie zou je kiezen? Nou, als ik het rijtje kijk wat er in Nederland kipt, dan denk ik dat uh, Schillers een hele mooie kans ja? maakt. Niet uh, Stekelenburg, maar die kiept niet een Nederland. Ja, Goed, maar Van uh, Mier Krul... Uh, je, weet, je weet niet wat ze op dat moment doen. Klaar. Nee. Stekelenburg is uh, eigenlijk met een beetje veel bombarding naar Italië gegaan. Maar is niet aan, de, aan het keeper gekomen. Ik heb toen de tijd al gezegd: hij zou, voordat hij die stap maakt, ga eens met, uh, met Edwin van de Suip praten. Want Edwin heeft eigenlijk ook die stap gemaakt: ja. Hè, eerst naar Italië. Ja, maar dat was hij en, gauw weg. En ja. dacht, die had het gauw bekeken. Ja. En die is naar Engeland toegegaan. Ja. En dat had hij eigenlijk ook moeten doen. Want dat was beter vroeger geweest. Dan, dan kwijnt eigenlijk een beetje weg. Dus die heb je dan. Maar goed, dan heb je uh, Sillissen. Je hebt natuurlijk Soet, die bij Jong Oranje het goed doet. Uh, je hebt, je hebt een Bichot, die het wel wat doet. Je, je, hebt, je hebt wel een x-aantal. Maar echt één zegt die er bovenuit nee. nee, Nee. Jij geeft nog wel cijfers, hè, voor de Telegraaf aan uh, spelers en voetballers, ja, ja. keepers. ja, ja rapporteur. Hè. ja, rapporteuren, ja, zie een hoop wedstrijdjes, ja, dat is best, ja. ja, maar dat is ook je liefde nog, neem ik aan. Ja, luister, het punt is dat het voetbal dat, uh, ja. dat blijft bestaan. Ik, ik begrijp je hebt een zoon die is waterpolo coach. Ja. En daar ga je ook kijken. Ja. Maar ga je ook. kijken omdat hij daar coach is? Omdat je het wel een interessant uh, spel ook vindt? Nee, omdat mijn andere zoon vroeger ook nog een had. Oh, ja. Dus ja, toen reed mijn vrouw en ik uh, reed over. Alleen weer... Uh, want de een moest bij wijze van spreken hebben een toernooi in Groningen... en de ander ja. had hem in Maastricht. Ik noem maar iets. Ja. Moesten we weer ons delen. Maar nee, mijn, hij is... Uh, hij ja, heb het goed gedaan. Je zegt: je mag alle sporten kiezen als je maar geen voetballer wordt? Nee, want ze hebben gevoetbald ook. Oh, ja, toch, ja. En, uh, die oudste ja. van mij die heb, uh, heeft toch gekiept. Ja. En die is tot het moment keeperstrainer uh, bij een amateurclub. Dus uh, ze, uh, ze volgen de vallen nog wel op. Maar nee. de jongste die heeft uh, ja, op niveau uh, goed gespeeld. Nou, ik wens je een mooie zondag. Onze tijd zit erop, uh, Piet. Ga je doen? Ga snel voorbij. Ja, oh, gaat zo voorbij. Ja, oh, Gewoon lekker genieten. Lekker genieten. Zeker, verstandig. Ja, dus naar huis rijden en dan kunnen we straks nog even... In de op, zon? Ja, nee, want dan komen we zo meteen nog op een wedstrijd op de televisie. Oh, he? god, na-competitie Oh, ja, zo iemand hier gaat echt alles kijken. Nou, nou bijna alles. Maar, nou, het is zo. Ik kijk mee, want mijn vrouw bekijkt alles. Oh, oké. Okay. Oh, dat is een andere wereld. Dank je wel dat je hier was. Straks langs de lijn. En nog een heel fijne zondag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 En Hitler heeft natuurlijk zowel dat anti-Joodse als wel de herenmuziek van Wagner... van sommige opera's wel een beetje als thema gekomen ah, ja. natuurlijk. Hè. Nou, maar daar wet... kan Wagner niks aan doen, nee. hij is al lang dood. Uh, hoe, hoe stond Wagner daar zelf in dat hij zo door Hitler gebruikt werd... en ook werd gezien als de componist Dat van... kan hij nooit geweten hebben. Hij was in 1883 overleden. En toen was meneer Hitler nog helemaal niet zelf orde. De, nee, nee, okay. de terstribune is een It's programma van mars. Maar weten we waar we aan beginnen? In het Amerikaanse...